1 uur. 1 Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, en zometeen weer zo'n vraag van een luisteraar... over het werk aan ons team van deskundigen in de werkplaats. Nu is het, het NOS Journaal Jan van den Putten. Goedemiddag. De zomer is dan toch begonnen. 90 jaar cel voor hoogbejaarde politicus in Bangladesh... en het aantal geboorten gedaald tot het niveau van de jaren 80. In een groot deel van het land is het zonnig. Het wordt zomers warm, maximaal rond 25 graden. En dat betekent dat voor vakantiegangers in Nederland een mooie periode is aangebroken. Volgens Weerplaza is het de komende tijd echt zomer, vandaag dus al 25 graden. En volgens het Weerbureau lijkt het er niet op dat deze week de 30 gehaald wordt, maar 28 of 29, dat wordt het waarschijnlijk wel. Dat hangt er af, zeggen ze, hoe dik de sluierbewolking morgen is. Morgen en overmorgen wordt het namelijk wat minder zonnig, donderdag wordt het dan een stralende dag met temperaturen tussen de 23 en 27 graden. Vrijdag en zaterdag, dan is er sprake van een dipje, zegt Weerplaza. Het is dan iets koeler, de zon schijnt wat minder... maar zondag en maandag wordt het dan weer zonnig... en de temperatuur stijgt opnieuw tot boven de 25 graden. In Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh... is vanochtend een belangrijke islamitische leider... veroordeeld tot 90 jaar gevangenisstraf... voor zijn rol tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in de jaren 70... Zijn aanhangers zijn woedend. De situatie in Bangladesh is gespannen. Zuid-Azië-correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, wat gebeurt er nu in de Begaalse hoofdstad, naar aanleiding van dat vonnis? Nou, voor de uitspraak vanochtend waren er kleine veldslagen... tussen aanhangers van de Jamaat-partij uh, en de politie. Uh, berichten zijn dat ook nu het erg onrustig is in de stad, inderdaad. De partij is begonnen aan een staking van 24 uur... En ja, een staking is de laatste maanden in Bangladesh... een beetje het synoniem voor grote demonstraties... vaak uitlopend in rellen. Dus ja, er is zeker een gespannen sfeer. Het gaat hier om een van de belangrijkste leiders... geestelijk leider en politiek leider van Bangladesh. Zijn veroordeling roept zeer veel emotie op in het land... Uh, bij zijn aanhang, maar zeker ook bij zijn tegenstanders. Dus het is een hele emotionele en daarmee zeker ook een riskante dag in Bangladesh. Het is een zaak uit de jaren 70. Wat heeft hij gedaan? Ja, dit is echt een historisch moment wel. Gulam Azam is de leider, kun je wel zeggen, van de Jamaat-e-Islami. Uh, Oud-partijleider. Inmiddels heeft hij meer de status van, van Godfather, kun je zeggen. Uh, deze rechtszaak ging over een oorlog inderdaad in 1971. Toen was Bangladesh nog onderdeel van Pakistan. Het vocht voor zijn onafhankelijkheid. En zijn partij, de Jamaat-partij, koos toen de kant van de Pakistanen. Er zijn in, in, die, in die tijd grote misdaden begaan. Honderdduizenden mensen omgekomen. Verkrachtingen... Het was echt een hele heftige, hele vuile oorlog. En een speciaal tribunaal is nu de daders van die oorlog aan het opruimen. Dus Ghulam Azam die wordt vandaag veroordeeld voor opruiming, voor samenzwering, voor het plannen van moordpartijen. Echt voor zijn hele rol in die korte, maar hele heftige oorlog in de jaren 70. Hij is inmiddels 91. Hij gaat voor 90 jaar de cel in. Dus ja, hij zit um, tot zijn 181ste zit hij in de bak, kun je wel zeggen. Ja, nou, dat leidt al een lange tijd tot onrust. Uh, denk jij dat de rust nu weer terugkeert of houdt het aan? Nou, dat is heel moeilijk wel hoor. Want het tribunaal dat is toch wel zeer omstreden, daarmee ook de uitspraken van het tribunaal natuurlijk. Uh, het is allemaal ook wel wat schimmig. Die Jamaat-partij wordt de laatste jaren steeds populairder. En tegenstanders van het tribunaal, dat zeggen ook wel internationale waarnemers... mensenrechtengroepen, die zeggen dat de, de regeringspartij... het tribunaal vooral heeft opgericht om de leiders van Jamaat te kunnen aanpakken. Puur een politiek-strategisch spel hè, dat, dat weinig te maken heeft met gerechtigheid over die oorlog... maar gewoon plat gaat om het uitschakelen van politieke tegenstanders. En aan de andere kant heb je natuurlijk aanhangers van de regering, tegenstanders van de Jamaat-partij... En die vinden juist dat iemand als Azaam uh, juist de doodstraf had moeten krijgen. Hè. 90 jaar gevangenisstraf is veel te weinig. Zij vinden dat tribunaal veel te mild. En zij gaan op de laatste tijd ook heel vaak de straat op. Dus dit is echt een oude wond in Bangladesh. Met, met, met van, beide partijen, van beide kanten, van beide partijen heel veel bereidheid tot actie. En soms ook tot geweld. Dus het wordt denk ik toch wel een hele spannende dag dit. Uh, uh, na deze uitspraak vanochtend in Bangladesh. Zuid-Azië-correspondent Lucas Waagmeester. Het aantal geboorten in Nederland is bijna net zo laag als in de eerste helft van de jaren 80. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Chantal Melzer van het CBS ziet duidelijke parallellen met begin jaren 80. Het is crisis buiten. Bedrijven gaan failliet. Overheid blijft bezuinigen. Vrienden worden werkloos. Dus als je nu met z'n tweeën samenwoont op dat kleine appartement... je hebt nog steeds geen vaste baan... Misschien wacht je dan wel even met kinderen. Het zijn vooral de vrouwen tussen de 20 en de 35... die op dit moment minder kinderen krijgen dan voorheen. En het is uitgesloten dat het aan de vruchtbaarheid ligt. Daar zou het zeker aan kunnen liggen. Dus daar hebben we ook naar gekeken of dat het zou verklaren. Maar... Dat kunnen we zien, dat is niet het geval. Er zijn ongeveer evenveel vrouwen die potentieel moeder zouden kunnen worden... als een jaar of twee geleden. Dus de afname van het aantal kinderen komt niet... omdat er nu minder moeders zouden zijn. Welke gevolgen heeft zo'n laag geboortecijfer Chantal Melser. We denken dat de crisis vooral leidt tot uitstel van die kinderwens. Vooral de eerste kinderen. Het beginnen aan kinderen. Dat zou wel uitgesteld kunnen worden. En het is best mogelijk dat als die baan er wel komt... en een nieuw huis gekocht wordt, dat over twee jaar vrouwen dat gewoon inhalen. Niet alle vrouwen kunnen dat makkelijk inhalen. Dus niet alle vrouwen doen nu ook hetzelfde. De vrouwen die al tegen de 40 aanlopen, de biologische klok tikt door. Dus zij hebben lang genoeg gewacht. Ze laten zich niet zo meer beïnvloeden door de economische crisis. Zij krijgen gewoon evenveel kinderen als voorheen. Ten opzichte van de landen om ons heen is de positie van Nederland niet veranderd. In vergelijking tot de Europese Unie heeft Nederland nog steeds een hoger kindertal. Zweden zit ook veel hoger, maar ook daar zien we een afname. En er zijn een paar landen die al lager zitten dan de Europese Unie... en die zijn ook al eerder begonnen met minder kinderen krijgen. Dus de daling zien we over heel veel verschillende landen. De politie zoekt bij het huis van de zaterdag doodgeschoten Volkan Dusgun in Veghel naar sporen. Mogelijk hebben camera's aan het huis of in de omgeving iets vastgelegd van de schietpartij waarbij die Dusgun om het leven is gekomen. Maar er zijn ook verklaringen van buurtbewoners, zegt de politie. Uh, er is een hoop informatie van buurtbewoners bij ons gekomen die mogelijk de avond... Uh voordat het uh, stoffelijke overschot werd aangetroffen al uh, wat gehoord hebben. Dat is de informatie die we meenemen in het uh, onderzoek... en waar we, uh, waardoor we een richting krijgen om, uh, uh, om het onderzoek voor te zetten. Dusgun was enige tijd verdachte van een fatale schietpartij... tijdens een kickboxgala in het Brabantse dorp Zijtaart. Daarbij werd een kickboxpromotor doodgeschoten. En een vriend van Dusgun is daarvoor veroordeeld. De groep van Dusgun was verwikkeld in een conflict met die groep rondom de promotor. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De Spaanse premier Rajoy is verder in het nauw gekomen... na een nieuwe publicatie over het corruptieschandaal binnen zijn partij. De krant El Mundo heeft sms'jes gepubliceerd... die Rajoy heeft gestuurd aan de penningmeester van zijn partij. Die wordt ervan verdacht dat hij smeergeld van bouwbedrijven heeft doorgesluist naar prominente partijleden. En ook Rajoy zou in de jaren negentig zo'n 42.000 euro hebben gekregen. Rajoy heeft steeds gezegd dat hij niets van die corruptieaffaire afwist. Maar uit zijn sms'jes blijkt het tegendeel. Correspondent Jessica van Spengen. Ja, dat zijn vriendschappelijke berichten en er staat zelfs bijvoorbeeld in een van de berichten, hou vol, blijf sterk. Dus terwijl premier Rajoy bleef ontkennen dat hij iets van de zaak afwist, blijkt er dus uit deze berichten uh, dat ze wel degelijk contact hadden en dat hij er wat degelijk van zou hebben geweten. Maar de vraag is natuurlijk of ze ook echt zijn. De Spaanse oppositie zegt dat Rajoy moet aftreden. In Velp is een speeltuin gesloten nadat er gistermiddag scheermesjes waren gevonden. Een jongetje had de mesjes van huis meegenomen en in het zand laten slingeren. Er was geen opzet in het spel, zegt de politie. Twee meisjes liepen snijbondjes op. En de gemeente zoekt met metaaldetectoren of er nog meer mesjes liggen. Het is niet bekend wanneer die speeltuin in Velp weer open gaat oud PVDA-leider Job Cohen wordt de nieuwe voorzitter van Cedris. Dat is de brancheorganisatie van de sociale werkvoorzieningsbedrijven. Die bedrijven helpen mensen met een beperking om aan de slag te komen. Die benoeming moet formeel nog worden voorgelegd aan de algemene ledenvergadering van Cedris. Die vergadert op 20 augustus. En als het allemaal doorgaat, gaat Cohen voor ongeveer één dag per week aan de slag bij Cedris. Sport. Ja, nieuws uit de Tour de France. Danny van Poppel is uit de Tour gestapt. De ploegleider van Vacant Soleil DCM heeft in samenspraak met de jonge renner besloten hem uit de koers te halen. Het was de eerste Tour van de 19-jarige van Poppel. Gisteren zei hij op de van toe dat hij graag Parijs wilde halen. Eigenlijk was de bedoeling dat ik hier maar vier of vijf dagen zou zijn. En, maar het ging zo goed dat ik uh, eigenlijk uh, ja, na de tijdrit dan naar huis zou gaan, maar nu... Uh, dan toch de en toe ja, ik en ik ben nog steeds best wel. Of ja, ik denk dat uh, als 19-jarige Parijs halen dat het wel heel bijzonder is. Vooral uh, dat ik ook kan laten zien aan de sport dat, uh, dat het schoner is geworden. En ja, dat het uh, goed voor de sport is als ik dat uh, doe. Van Poppel was de jongste renner in de ronde van Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Vader en ploegleider Jean-Paul van Poppel heeft laten weten... dat hij teleurgesteld is over de beslissing. Peloton in de Tour de France maakt zich op voor de laatste week. Op de rustdag eh, vandaag is het ja, losrijden en vooruitkijken naar Parijs. Voor Sebastian Timmerman gaat vanmiddag naar de Nederlandse Argos Shimano-ploeg. Sebastian, hoe hebben ze het gedaan de laatste weken? Ja, supergoed natuurlijk. Uh, Kittel heeft uh, drie etappes gewonnen... Voor uh, mijzelf... Ik vond de mooiste overwinning voor hem de derde overwinning... Uh, waar hij echt uh, Cavendish op snelheid passeerde... en eigenlijk op de manier zoals Cavendish de afgelopen jaren altijd won... Uh, de Brit wist, wist te verslaan op pure snelheid. En dat was echt een uh, rechtse directe uh, op de bovenkaak... of op de kaak, zeg maar, van, uh, van Mark Cavendish. Um, dat, dat, die sprongen dus voor mij uit. Maar de Tour voor Argel Simano kan natuurlijk niet meer stuk... met die, uh, met die drie overwinningen. Uh, ze hadden ook wel wat pech natuurlijk. Denk aan de valpartij van... Uh, van Tom Velers. Maar goed, de manier... hoe ze daar dan gelijk weer de sprint... daarna mee omgingen... Uh, de sprinttrein, zoals dat zo mooi heet... waar ze jaren aan gewerkt hebben... Uh, wisten aan te passen. Ja, dat deden ze... allemaal heel goed. Dus ik denk dat ze... Uh, vanmiddag allemaal met een glimlach rondlopen. En hoe komt uh, Argo Shimano... eigenlijk de bergen door? Want ja, gisteren... de Mol van Toet gaat ook de komende week weer de hoogte in. Uh, is dat overleven? Ja, dat is voor hun inderdaad echt een kwestie... van, uh, van overleven. Zorgen dat uh, Kittel en natuurlijk ook... John Dekenkop, de andere sprinter... Uh, uh, goed en op tijd die bergen doorkomen. Nou kan Dekenkop normaal gesproken... wel iets beter klimmen dan, uh, dan Kittel. Uh, die moet echt de bergen overgebracht worden. Onder meer door, uh, door Koen de Kort bijvoorbeeld. Dat is een jongen die ook wel wat meer kan... dan alleen maar de sprints aantrekken. Die, die kan zelf normaal gesproken ook wel redelijk goed uh, de bergen over. Nou, voor hem is dan een belangrijke taak om Kittel uh, in de bus te houden. Zoals dat zo mooi heet. Hè? Die, die laatste groep in koers waar de sprinters meestal in zitten. Ja, En dan zou het natuurlijk... een, uh, een, een een droom zijn voor de ploeg als ze uh, op de Champs-Élysées volgende week zondag in Parijs nog een keer de strijd kunnen aangaan uh, met Cavendish. Maar uh, dit is, uh, deze dagen dat is een kwestie van overleven. En wat denkt Argos, verwacht jij uh, van de toekomst? Willen ze echt een sprintploeg blijven? Hoe zit dat? Nou, daar ben ik inderdaad wel benieuwd naar. Dat, dat wil ik vanmiddag wel eens even gaan bespreken met, uh, de, dirk, of met de, de, de manager, Ivan Spekenbrink. Kijk, ze hebben nu uh, vier jaar lang gebouwd aan uh, die sprinttrein. Dat hebben ze uh, tot het extreme in, in wetenschappelijke zin aan toe, hebben ze dat benaderd. Dat betaalt zich nu uit, dat, dat hebben we gezien tot drie keer toe in deze Ronde, uh, ronde van Frankrijk. Maar uh, goed, er is meer in het wielenleven dan alleen maar sprinten. En ik ben dus inderdaad wel benieuwd uh, hoe men daarnaar kijkt. Uh, uh, de naam Laurens ten Dam is de afgelopen week een keer opgedoken opge uh, in de pers... dat uh, argos Shimano interesse in hem zou hebben... voor wat betreft het algemeen klassement. Dus dat, uh, dat gaan we vanmiddag maar eens even vragen. De Nederlandse voetbalsters hebben gisteren bijna een miljoen kijkers getrokken. Oranje speelde op het EK tegen Noorwegen en 945.000 mensen zagen de ploeg met 1-0 verliezen. Woensdag moet Oranje winnen van IJsland om nog een kans te maken op een plaats in de kwartfinale. 13 over 1 bij de ADB zit Wijnand Zwaan. ...zijn zo her en der in het land best wel wat problemen op de weg. Op de A16 van Breda naar Rotterdam er staat voor de Drechttunnel 7 kilometer file. Er is daar een hoogtemelding, melding, zou een te hoge vrachtwagen staan... ...maar dat klopt niet, want het gaat om een technische storing. Er zijn door die storing wel twee rijstroken dicht. De A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en de brug bij Gorkum 10 na een ongeluk. De rijbaan is daar weer vrij. Ook een ongeluk op de A44 richting Den Haag bij de afrit Noordwijkerhout 4 kilometer file. Nam de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord, drie kilometer door een bermbrand En de A50 Arnhem-Oss bij Knoop en Valburg 2. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Dankjewel. Nog een keer hoofdpunt van het nieuws. 90 jaar cel voor hoogbejaarde politicus in Bangladesh... wegens misdaden tegen de menselijkheid. En het aantal geboorten in Nederland is bijna net zo laag... als in de eerste helft van de jaren 80.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Doe eens eens geks. Maak een video-cv als u moeilijk aan een baan kunt komen. Maar hoe zorg je ervoor dat zo'n filmpje dan een beetje aanslaat? Daarover gaat het zometeen tijdens de werklunch. En voor in de praktijk kijken we deze week mee... in de wereld van de rondvaartboten in Amsterdam, om precies te zijn. En dan zo rond half twee is er stand.nl. De stelling, het gespeculeren over dopinggebruik in deze tour moet ophouden...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 En het is tijd voor de werkplaatsen. Iedere week bespreken we vragen van luisteraars over hun zoektocht naar werk. En die vragen proberen we dan ook te beantwoorden. Deze week is het de beurt aan het uh, video-cv. Wie daarop zoekt op YouTube, die komt tientallen filmpjes tegen... van mensen die zich op een originele manier presenteren aan toekomstige werkgevers. Het video-cv zit in de lift en luisteraar Jamie van der Waal maakte er eentje... om toekomstige werkgevers te overtuigen van zijn pit en passie voor de zorg... En hoe heeft hij dat aangepakt? Goed of misschien niet zo goed? Dat vragen we dan aan een expert op het gebied van gefilmde cv's. Roy Hogendorp, een voormalig recruiter en baas van het bedrijf Video CV. Jamie en Roy, hartelijk welkom. Dank u. Goedemiddag. Jamie, ik begin bij jou even. Je bent van huis uit fysiotherapeut... maar je wil aan de slag als manager in de zorg. Uh, over wat voor banen hebben we het dan bijvoorbeeld? Nou, niet zozeer alleen manager, maar beleidsmedewerker, financieel medewerker. Eigenlijk een heleboel functies binnen een ziekenhuis. Um, en ik heb daarvoor twee jaar geleden het fysiotherapievak uh, vaarwel gezegd. Je zag al die bonus en je dacht, nou, dan moet ik daar maar zijn. Dan moet ik daar zijn, ja. Als uh, topbestuurder in een ziekenhuis... kan je portemonnee aardig vullen. Ja. Nee, maar het is gewoon... Dus eigenlijk uit de dagelijkse praktijk van het echt aan mensen zitten... wil je meer het beleid mee bepalen. Ja, ja, klopt. Ik merkte in, uh, in de jaren dat ik fysiotherapeut ben geweest... dat ik uh, uh, toch wel een passie heb om op macroniveau uh, te denken over zorg... en daar met vraagstukken uh, daarover bezig te zijn... En uh, toen ben ik uh, aan de Erasmus Universiteit uh, uh, health management gaan uh, studeren. En daar hoop ik uh, volgende maand uh, uh, af te studeren. Ja, Roy Hogendop, is dat inderdaad een moeilijke sector om een baan in te vinden? Nou, de sector op dit moment um, voor wat betreft de zorg, um, daar wil ik maar, mijn handen even niet aan branden voor wat betreft uh, het vinden van een baan. Um, het is wel zo dat wij um, diverse uh, sectoren ook uh, binnen het video cv uh, van kandidaten um, uh, de, de revue passeren. Um, maar dat gaat eigenlijk voor iedere bedrijfstak. Dat kan van de bouw tot, mm. tot uh, zelfs ambtenaren die op dit moment uh, boventallig worden verklaard. Um, zijn we heel erg druk om uh, op een authentieke manier uh, werkzoekenden ja. in beeld te brengen. Maar het is niet zo dat dat meer zorgbanen zijn uh, bijvoorbeeld? Dat merk jij niet in je dagelijkse nee, vraag. Nee, dat merk nee, nee, niet. Want uh, Jamie, dat is natuurlijk wel zo. Er wordt fors bezuinigd op die zorg. Dus, ja. uh, uh, nou ja, en Ik zei het altijd, het ligt natuurlijk ook wel onder, onder vuur. Hè, met name die, die top dan. Inderdaad. Dus het is lastig, denk ik, om daar wat te vinden. Uh, nou, het heeft eigenlijk twee kanten. Wat mij, want ik ben vanaf mei ben ik bezig naar het zoeken van een, uh, van een baan. En wat mij opvalt, is dat er redelijk veel uh, vacatures in de zorg zijn. Um, maar er komen heel veel goede mensen op af. Um, ja, en dan als starter zijnde, net vers van de opleiding... dan heb je gewoon een, uh, een achterstand. En die probeer ik door middel ja. van het promoten via een video, uh, toch die ja. achterstand een beetje in te lopen. Want je, je hebt eerst brieven geschreven en toen dacht ja. je van, nou, dit zet geen zo aan Dan denk, ik kom met een, met een video-cv. Ja, nou, ik werd eigenlijk op het idee gebracht door een, door een Amsterdam ziekenhuis die de mogelijkheid bood om, uh, om een video uh, te uploaden. En toen dacht ik, nou, ik ga er eens dus even wat, uh, wat research uh, naar doen. Nou, en op YouTube werd er uitgelegd hoe je dat maakt. En creatief dat ik ben, heb ik een greenscreen in mijn garage opgehangen. <laughs> Echt en ben ik gaan filmen en monteren. En in twee dagen tijd had ik een, een video-cv gemaakt. Maar helemaal, goed. Helemaal zelf gemaakt dus, alles? Ja, helemaal zelf gemaakt. Ja. Ja. Uh, Roy, uh, dat video cvs maken dat is intussen in jouw uh, echte business geworden. W wat vind je van de opname van Jamie? Uh, nou, het is natuurlijk heel positief op dit moment... dat Jamie zich op een nieuwe manier zich wil presenteren naar werkgevers toe. Laten we dat, uh, dat voorop stellen. Um, de concurrentiestrijd in, uh, in, in uh, de wereld van werkzoekenden wordt steeds groter. Dus het is heel goed dat je dat initiatief ook hebt uh, heb genomen. Um, ik heb het materiaal van jou bekeken. Uh, met de wetendheid dat je nu uh, zelf uh, de presentatie hebt uh, uh, gemonteerd. Maar ook hebt gepresenteerd. Uh, per je af. Uh, met een greenscreen uh, kunnen we natuurlijk allerlei beelden op de achtergrond uh, monteren. Uh, voor wat betreft de presentatie... Uh, zou ik hier en daar nog wel wat adviezen willen geven uh, voor het uh, goed kunnen overkomen bij werkgevers? Maar wat, wat is dat bijvoorbeeld? Nou, als ik uh, kritisch kijk naar het uh, materiaal van uh, Jamie, dan, dan zie ik bijvoorbeeld als eerste wat mij opvalt, is dat hij uh, tijdens de presentatie niet spreekt. Dus er is een presentatie. Die wordt met tekst. Ja, precies in tekst uh, verwoord, uh, waar men ook nog ingaat op de expertise. Wat mijn voorkeur niet heeft. Maar goed, de, de manier waarop hij zich presenteert. Het is een, een zeer representatieve jongen. Uh, ik ben er zeker van overtuigd dat hij uh, ook uh, potentieel gaat krijgen... op het moment dat ze beeld zien. Ik, ik zet die video vanmorgen aan. Ik heb het natuurlijk even bekeken op YouTube ja. om dit voor te weten. Nee, die kan zo uh, op de catwalkman, die man. Ja. Die ziet er fantastisch uit in beeld. Nou, nou ja. ik ben al getrouwd hoor. Dus, uh... <laughs> nee, maar dat is wel eerst de eerste reactie die je gaat krijgen natuurlijk. Hè. Is het geen castingfilm? Wordt ja. het niet snel een castingfilmpje? Of gaat iemand een modeshow of uh, voor een herenpak uh, ja. merken? aan de slag. Nou, dat is het dus beslist niet. Uh, wat het doel moet zijn is, je moet aan tafel komen bij werkgevers. En dat doe je alleen maar door de interesse, overtuigingskracht en je passie uh, te melden bij een werkgever. Waardoor een werkgever op een gegeven moment kan zeggen van, hé, hey, ik deel die passie of die interesses, waardoor die drempel lager wordt om iemand ja. op gesprek te vragen. En daarvoor zeg je, is het, is het vooral bijvoorbeeld nodig om, om toch gewoon je eigen verhaal te houden, niet dat met Precies. testen in beeld op te lossen. Klopt. Ja. ja, kijk, de, de, de informatie voor wat betreft je expertise, je opleiding en je werkervaring, dat moet uitnodigen om je cv te kunnen bekijken. Of je uit te ja. nodigen voor een gesprek, hè? dat ja. moet het doel zijn. Ja. En op het moment dat er maar iets in die presentatie zit waarvan een werkgever zegt van, hé, hey, dat is voor mij de kandidaat, ja. dan heeft hij sneller de neiging om je uit te nodigen. En weet ondertussen nou. dat die tijd bespaart. En het omgekeerde is natuurlijk ook waar. Want ik, bedoel, ik heb dat dus vanochtend even bekeken. En ik, bedoel, ik zou het zelf helemaal niet kunnen. Ik vind het helemaal knap dat je dat zelf hebt gedaan. Maar er zitten een paar dingen in waarvan ik denk... Ja, dit is iets te geacteerd gewoon. Uh, jij zegt iets over mouwen opstropen en je stroopt je mouwen op. Weet je, want dat ja. kan ook een beetje ja. amateurtoneel uh, overkomen, ja. lijkt me. Ja, nou ja, ik doe zelf niet een amateurtoneel. Maar goed, natuurlijk zijn er... Uh, en ik heb dat filmpje al dertig al keer gezien. Wellicht nog vaker. Zijn er dingen waarvan ik zelf denk... Nou, dat kan beter. Tekst die te snel gaat, te langzaam gaat. Uh, afijn, maar op een gegeven moment uh, moet ik ook mijn meerdere erkennen hierin. En zeggen, ja, laat ik er een expert naar kijken, zoals ja. Roy. En uh, laat die mij van advies uh, voorzien waardoor het nog beter wordt. Ja. En je hebt die, dat valt wel op, die teksten gaan puur over jouw werk en jouw capaciteiten. Dan gaat, bedoel, er zit weinig, uh, uh, bijvoorbeeld over je hobby's of zo, zeg je niks. Uh, nee, dat vind ik weer afleiden aan het, uh, aan het doel van, het hele, uh, van, het, van de hele video-cv. En daarnaast, ja, mijn cv, mijn gewone papieren cv, die kunnen ze ook inkijken. En daar heb ik wel wat hobby's uh, uh, in ja. gezet. Ja. Is dat goed dat je gewoon wel je beperkt tot, tot je werkcapaciteiten? Uh, ja, bij ons is het net even andersom. We hebben in 2009 zijn natuurlijk uh, het bedrijf VideoCV uh, begonnen. We hebben in samenwerking met Capgemini uh, en de Hogeschool van Den Haag... een onderzoek gedaan om te kijken hoe werkgevers reageren op een video CV um, En hoe werkzoekenden dat ervaren. En daarin hebben wij geconstateerd dat de, de, de inhoud van een presentatie... nogmaals echt over jezelf moet gaan. Op het moment dat een, een werkgever meer wil weten over je expertise... dan nodigt hij je maar uit. Want dat is het, okay. het ultieme doel. Ja. En dat is ook belangrijk in het, in het presenteren van jezelf. Probeer zoveel mogelijk, uh, blijf zo authentiek mogelijk. Hè. Dus blijf jezelf. En uh, probeer met, uh, met uh, passie uh, en zeker overtuiging. Jezelf te presenteren naar een werkgever toe. Ja. Nog even Roy, hè? zijn die werkgevers allemaal trouwens uh, ingericht op, op dat ze ook dit soort cv's binnenkrijgen? Want ik, ik hoorde laatst ook een verhaal van, uh, van een meisje die had dan een heel, uh, ja, een soort heel boekwerk gemaakt. En, en dat kon de, de, de ontvangende partij niet eens openen bij wijze van. Nee, nee. Omdat ze nog verouderde apparatuur ja. hadden. Nee, goed dat je dat onderwerp even aanhaalt. Uh, dat is namelijk wel iets wat heel belangrijk is in, het, in de keuze maken van een... Van een stukje presentatie wat je wil sturen naar werkgevers. Uh, op het moment dat je de, uh, het filmpje stuurt... en het kan niet bekeken worden... sla je natuurlijk volledig de plank mis. Dus wat hebben wij gedaan? Wij hebben een, een, een compressietechniek uh, hebben wij, uh, in huis gehaald... die uh, door de firewalls en de, en de routers van onder andere overheden... Uh, verzekeringsmaatschappijen, uh, bankwezen, ministeries... gewoon dwars doorheen gaat. Ja. Om in ieder geval het beeld te kunnen bekijken. Uh, ja, goed... Uh, een stukje fysiek van een speaker... wat op een pc aangesloten uh, dient te zijn... is wel belangrijk in het luisteren ja, naar de ja, persoon. natuurlijk. Ja. Maar dat weet je natuurlijk niet inderdaad als je hem instuurt. Dus dat is altijd natuurlijk een, een risico. Ja. Heb je al heb je reacties gekregen op jouw uh, filmpje? Nee, nee, nog geen enkele Nou, wel uh, reacties van mensen waar ik het aan gevraagd heb. Van, goh, uh, geef er eens wat feedback over. Ja. Wat vind je ervan? Uh, geef tips en trucs. Uh, maar ik ben er nog niet op uitgenodigd. Nee. nee. Uh, uh, want, Roy, wat, wat, uh, wat is nu de, de volgende stap dan? Wat, wat zou hij moeten doen? Nou, eh, allereerst wil ik je adviseren om um, je, je videopresentatie... niet op een platform als YouTube te zetten. Mits je exact goed weet hoe YouTube in zijn werk gaat... voor betreft autorisaties. Want waarom is dat niet goed? Nou, uh, standaard uh, stelt YouTube een link open... Dat houdt in dat zijn linkje met zijn presentatie... heel makkelijk te, te, te kopiëren is en te, te embedden is op een pagina van een site waar je liever niet op komt te staan. Dus hij kan ook zo op Funniest Home video's worden gezet? Ja, of uh, GeenStyle.nl, dat soort, hmm. dat soort, soort uh, platformen uh, ja, lenen zich daarvoor. Dat wil je niet. Nee. Uh, je wil echt uh, voor de werkgever alleen uh, exclusief zijn. En op het moment dat je dat doet, door middel van een linkje wat je meest doet met de herkenbaarheid van een video-cv-logo in je cv en in je begeleidend schrijven, dan zul je zien dat die werkgevers daarna gaan, gaan kijken. In het onderzoek wat wij hebben gedaan, is gebleken dat gemiddeld 85 van de werkgevers klikken op het linkje. En dat is heel belangrijk. En zeker voor wat betreft je privacy, ook op het gebied van social media... 80 tot 90 van de consumenten, noem ik het maar even, hè, de particulieren... Um, weten niet hoe de privacyreglementen zijn van social media. Zetten ook gewoon alles open waardoor werkgevers heel makkelijk kunnen kijken... Uh, van hoe zich... Uh, een persoon die ze aan willen nemen manoeuvreert in het weekend op feesten en partijen. Ja. Nou, dus, dat is niet de informatie die je wil geven aan een werkgever. Nee, plus, plus, natuurlijk, uh, want jij zegt ook van: Je hebt dit filmpje nu helemaal zelf gemaakt. Dus ik kan me zo voorstellen dat je zegt: Nou, ik vind het een mooie manier. Ik, ik wil het nog wat professioneler maken. Ja. Dan blijft deze dus altijd rondcirkelen nu op dat, op dat internet. Ja, mits uh, Jamie hem natuurlijk uh, um, uh, volledig van YouTube zou afhalen. Wij hebben een privacyreglement, dat heet een quitclaim. Iedere kandidaat tekent die. Op het moment dat er maar ergens een link staat... of een, een herkenbaarheidsfilmpje van de kandidaat die wij hebben opgenomen... informeren zij ons, halen wij het op ieder platform. Maakt niet uit waar dat staat, halen we het eraf. Ja. Ga je er wel mee door? Uh, met solliciteren? Ja, nee, dat nee, sowieso. solliciteren sowieso, nee, met die video-cv. Ja. Uh, nou, ik vind het zeker een, uh, een manier om mijzelf te promoten... Uh, anders dan een brief. Want ik had laatst gesolliciteerd bij een instelling, die kreeg 186 sollicitanten. En diegene die had ik gebeld, die zegt ja, ik ben bij brief 40, ben ik maar gestopt. Ja. En dan zoek ik toch een manier om uh, brief 41 te worden. Ja. En ik denk dat een video-cv daarin uh, ik, zeker... En kan je wat met daar. de tips van Roy? Nou, zeker wat betreft uh, de tips over het filmpje zelf en over de privacy. Dat, uh, ja, dat is iets waar ik zelf ja. niet aan gedacht heb. Uh, ik wil Jamie hierbij dan ook uitnodigen om uh, binnenkort eens een afspraak te maken en te kijken uh, hoe hoe wij dat uh, binnen Video CV doen, uh, maar ook de, de mogelijkheden voor wat betreft de manier van presenteren. We, we hebben daar vier varianten in. Iedere variant is weer uh, gebonden aan een doelgroep en een niveau. Dus dat, dat is ook wel belangrijk om te weten. En dan zul je ook zien dat ook de kwaliteit voor wat betreft het beeld... wat we even opviel, uh, HD. Hè, wij, wij filmen alles op het uh, gebied van HD. Ja. Dat die zuiverheid gewoon ook goed overkomt. Hè. Ja. Nou, dat is een mooi uh, aanbod, toch? Nou, daar ga ik zeker op in. Ja. ja. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou, kijk eens aan. Ik vond het mooi om uh, deze, deze variant ook eens te bespreken hier. Want uh, ook met de tips en met name. Er kunnen natuurlijk heel veel mensen thuis ook iets mee. Als ze uh, als wat van plan zijn. Dus hartelijk dank daarvoor, Roy. En succes ja, met het vinden van de baan, Jamie. Dankjewel. Hoi. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Deze hele week neemt verslaggever Ingrid Koningen een kijkje bij Rederij Lovers. Dat is een familiebedrijf dat al meer dan 65 jaar rondvaarten verzorgt in Amsterdam. En Ingrid vertelt zelf even waarom ze daar deze week is. Ik ben hier omdat de rondvaartindustrie in Amsterdam stevast in de top 3 staat als attractie voor toeristen. Maar liefst 3 miljoen mensen per jaar maken een rondvaart over de grachten. En de afgelopen tijd is de rondvaartindustrie heel veel in het nieuws geweest. De gemeente Amsterdam heeft een uh, nieuwe nota geschreven waarin ze het vergunningsstelsel voor de rederijen op de schop willen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe de rederijen daarmee omgaan en wat er eigenlijk nu allemaal speelt op het water in Amsterdam. En naast me staat operationeel directeur van uh, de rederij Lovers, Didier van den Heuvel. Uh, de zon schijnt, drukke dag vandaag. Ja, goede vooruitzichten, uh, prachtig weer zoals je het ook zegt. Uh, al lekker veel beweging rondom het centraal seizoen. Mensen lekker op de kade. Boten zijn klaar voor vertrek. De eerste boten zijn al vertrokken. Dus een goede start van de dag. Het is voor jullie nu uh, hoogseizoen. Hoeveel mensen vervoeren jullie gemiddeld op zo'n dag? Gemiddeld op zo'n dag ongeveer uh, een, een 3000, 4000 mensen. En jullie hebben hoeveel boten? We hebben negen grondvaartboten. Sorry DJ, kan ik je even storen? Ja, natuurlijk. Uh, Marek van de Technische Dienst heeft een vraagje over een uh, defecte stofzuiger. Kun je even meekijken? Ja, ik loop even met je mee. Maar is dat goed als ik dan zo uh, weer even terugkom? Ik loop al even met je mee. Ja. De stofzuiger is kapot, gewoon voor de boot. Ja, de stofzuiger van de boot is kapot. Dus uh, ga even kijken wat er aan de hand is. En terwijl uh, DJ het probleem gaat oplossen, vertrekt achter me alweer de volgende boten naar de highlights van Amsterdam. Oh, man! Yes. Ja, yeah, this is your boot. De boot stroomt al aardig vol. Ja het, is, uh, ja, het is ook schitterend mooi weer natuurlijk om nou zo'n dag hier even mee te gaan. Dus uh, heel fijn voor die mensen. En welke attractie willen ze nou altijd zien, al die toeristen? Ja, Van Gogh Museum, Rijksmuseum. Hermitage is natuurlijk ook iets, uh, is iets minder. En uh, natuurlijk het Anne Frankhuizen. Ja, dus is ja. not je boot. Uh, no. You can over the bridge and uh, down, and there is your boat. This side? Yes, this is de oh, yeah, the good. company. Oké, okay, thank, <laughs> thank you so you. much. Bye. Ik moet natuurlijk dus met alle mensen van alle talen kunnen communiceren. Ja, daar ben ik nog niet zo'n held in, maar het wordt wel beter. Ja, morgen hoort u hoe de gidsen in meer dan vijf talen de bezoekers aan boord te woord staan in de praktijk, dus deze week in de wereld van de rondvaart. En zometeen is er standpunt De stelling dan, het gespeculeren over, de, over dopinggebruik... in deze tour, moet ophouden. En De vraag is, bent u het daarmee eens of mee oneens? Dit is Radio 1. NOS Journaal, Gert Kluk. De Egyptische miljardair Nagib Sawiris gaat veel geld steken in Egypte... uit vreugde over het afzetten van president Morsi. Sawiris is een prominente christen en medeoprichter... en geldschieter van de Egyptische Vrije Liberale Partij. Samen met zijn broer staat hij aan het hoofd... van de Egyptische telecomgigant Orascom. Niet alleen Sawiris wil investeren nu Morsi weg is... ook Arabische landen trekken hun portemonnee. De Radboud Universiteit gaat deze week onderzoek doen naar 80-plussers... die meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse. De onderzoekers willen weten of zij hun vitaliteit danken... aan hun leefstijl of aan genetische factoren. Aan de Vierdaagse doen vanaf morgen 245 deelnemers van 80 jaar en ouder mee. Van 50 deelnemers worden hartfilmpjes gemaakt... en bloeddruk en urine onderzocht. In Bangladesh heeft een voormalig leider van een islamitische partij... 90 jaar cel gekregen. De 91-jarige Ghulam Azam werd veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid in de Bengaalse onafhankelijkheidsoorlog in 1971. Hij verzette zich ertegen tegen dat Bangladesh loskwam van Pakistan. Bangladesh zette drie jaar geleden een internationaal tribunaal op... om collaborateurs met Pakistan te berechten. Mensenrechtengroepen zeggen dat het tribunaal niet voldoet... aan internationale rechtsnormen. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB, verkeersinformatie, de A16 van Breda naar Rotterdam loopt nog vast bij de randweg van Dordrecht over 4 kilometer. Er was een technische storing bij de Drecht-tunnel, maar die is inmiddels verholpen. De A27 naar Breda voor de brug bij Gorkum, 2 kilometer na een ongeluk. De rijbaan is daar vrij. De A50 Arnhem richting Os, voorknopend Ewijk, 5 kilometer. Dat heeft natuurlijk te maken met de, de drukte richting Nijmegen. En de N362, delfzijl scheemda is in beide richtingen dicht bij Nieuwolda En dat komt door een ongeluk. Het is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Gele ruitdrager Chris Froome is boos weggelopen... bij een persconferentie op de rustdag in de Tour... omdat hij de vragen over doping helemaal zat was. De winnaar van de etappe naar de Mont Ventoux is het beu... dat mensen suggereren dat hij een bedrieger is. Bauke Mollema, de nummer 2 in het klassement... verklaarde gisteren na die zware etappe naar de Ventoux... dat hij zijn extra kracht juist had geput... uit het feit dat zijn concurrent Alberto Contador... Um, ja, net voor hem lag. En daaruit kon hij dus het laatste beetje energie persen. Ik hoorde in de communicatie dat we steeds dichter weer bij hem kwamen. En uh, ja, zo, zo met een paar honderd meter te gaan zag ik hem rijden. Dus ja, dat, dan heb je misschien nog net iets extra's... Uh, om er een sprintje uit te trekken uh, tot de finish. En uh, ja, niet, niet veel tijd verloren op hem en Kreuzingen, dus uh, ja, daar ben ik blij mee. Dat en een boterham met pindakaas ongetwijfeld. Uh, hoe terecht is het dat de vraag naar dopinggebruik keer op keer terugkomt? Is het geloofwaardig dat de Tour de France echt vrij van doping is? En krijgen de echte topsporters nu een kans? Of is de fysieke krachtinspanning toch nog steeds zo zwaar... dat het haast niet zonder doping kan? Ik ga erover praten met Steven Rooks, oud wielrenner. deed elf keer mee aan de Tour, werd tweede in die Tour... en won ook een keer de -trui, was in 1988. Steven, goed. Goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin. Kort antwoord, ja of nee, hier komen ze. Bauke Mollema is dopingvrij. Ja. Vroom ook. Ja. Doping in het wielrennen zal altijd blijven bestaan. In de sport. In de sport moet de wielrenner doorkruisen, vind jij... Precies. <laughs> en dan kunnen we zeggen ja. Um, dan de stellingen, daar mag iedereen op reageren. Het gespeculeer over dopinggebruik in deze tour moet ophouden. Bent u het nou eens of oneens met die stelling? Sms staat dan naar 7070. 70. Kost 50 cent. U mag gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het met Hekje Standpunt. Uh, Steven Rooks, het gespeculeer over dopinggebruik in deze tour moet ophouden. Eens of oneens? Eens. En waarom? Omdat, uh, omdat uh, zeg maar de sport op dit moment uh, zodanig uh, mooi is om naar te kijken en uh, de mensen zijn allemaal enthousiast, uh, zowel in Nederland maar ik denk in de rest van de wereld. Er zijn een hoop mensen die nog uh, zeg maar nu uh, campings uh, afstruinen om een plekje te vinden. En ja, dat, uh, dat is de sport waardig en uh, de strijd waardig. En, uh, dat hoort bij de, de wielersport. Vroem zei tijdens die persconferentie, waar hij dus is weggelopen: Ik zit hier naar de grootste zegen uit mijn carrière. En wordt ervan beschuldigd een leugenaar en een bedrieger te zijn. Um, vind je zijn frustratie terecht? Ja, dat vind ik ook wel terecht. Ja. Het is ook erg dat mensen daar elke keer op terugkomen. Hè. Op het moment dat uh, iemand uh, ja, op, een, op, een be, op een wijze presteert die niet zomaar uit de lucht komt vallen. Vroom is al een aantal jaar actief in deze sport... en, en laat zien, ook zeker dit jaar, en wat, en wat voor kwaliteiten deze manier heeft. En uh, ja, dat, dat moet je waarderen. En, uh, en niet elke keer maar blijven zoeken naar uh, hoe kan dit? Uh, waarom is dit? Uh, dat is eigenlijk uh, de omgekeerde wereld. Uh, je moet ja. eerst trots zijn op de prestatie die iemand levert... Uh, gezamenlijk met zijn ploeg, hè, want zonder ploeg... Uh, kan hij hier niet staan. En, en, en daarbij wordt deze meneer aan alle kanten gecontroleerd. Uh, zijn er uh, zijn er door de jaren heen enorm veel veranderingen hebben er in de, in de sport plaatsgevonden. Aan het bloedpaspoort, uh, werbouwtjes uh, en, en noem maar op. Uh, dat soort zaken. Denk van, ja, weet je, er wordt alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat het uh, eigenlijk bijna, uh, bijna niet meer mogelijk is om hem uh, um, uit uh, de verkeerde pot te snoepen. Ja, maar je kunt ook zeggen: ja, de sport heeft zich. Uh, wat, kijk, die, die waardering voor zijn prestatie. Nou ja, goed. Zeker de kennis die dat gisteren ook hebben gezien, die, die zullen zeggen: Nou, dit is bij dat. Ik heb het ook volgens mij op de radio gezegd. Ik, ik zag iets onmenselijks bijna gebeuren. Met heel veel waardering natuurlijk. Maar, dan, ach, maar dan achter de komma denk je toch ook: van ja, we hebben dit ook wel eens eerder gezien. En toen zei iemand ook dat hij niet gepakt had. Heeft de ja. sport dat ook over zichzelf afgeroepen? Dan dat je dat dan toch onmiddellijk achter de komma denkt. Nou, ja, dat komt alleen maar door, de, door het feit dat. Armstrong eh, zeg maar, heeft bekend in de jaren. En dat is natuurlijk niet, eh, niet eh, zeg maar, eh, zeg maar naar buiten gekomen vanwege dat hij positief in de controles is, is, is, is geraakt, maar eigenlijk eh, door omstandigheden. En eh, daardoor zoeken wij nu nog steeds naar, naar uh, dat effect van uh, ja, iemand die is zo sterk is dit uh, buiten de naats, is, dit, uh, is dit abnormaal. Maar je hebt door de jaren heen altijd... Uh, hey, Anquetil was een uh, grootheid, Merckx was een grootheid. Uh, Hino uh, in Durijn er waren er natuurlijk heel veel uh, periodes van het wielrennen... dat je uiteindelijk in een etapkoers als de Tour de France... waar je drie weken lang op hoog niveau moet presteren... waar je alles voor hebt gedaan. Ja, dat er nu iemand uh, opstaat die uh, dat verleden jaar ook al liet zien. Alleen verleden jaar moest hij natuurlijk een beetje met de handrem rijden... Ja, is er gewoon nu weer iemand die talentvol is... Uh, die de kracht heeft en de inhoud om uh, zo'n Tour drie weken lang op ja. dit niveau te kunnen presteren. Rob Harmeling, ook autorenner, die zegt... Uh, van, uh, de, de journalisten moeten kritisch blijven... En, en onderzoek doen naar eventuele misstanden... maar het speculeren moet inderdaad ophouden. Dat ja. verdient de sport niet, zegt hij. Nee, dat klopt. Het is ook zo. De, het, is, het, het is elke keer uh, zoeken naar misschien wel een negativiteit die op dit moment uh, niet nodig is. Want het is alleen maar positiviteit ten opzichte hè, van de prestaties die er geleverd worden. Niet alleen door Vroom, maar uh, door zijn hele team, maar ook door de Nederlandse uh, Mollema en, en Ten Dam. En, het zou zonde zijn dat die prestatie die deze Nederlandse renners op dit moment laten zien, dat die daardoor ondergesneeuwd gaan worden. Want ja. dat is natuurlijk belachelijk. Uh, want als je dan hebt over de feiten, ik, ik zag gisteren een staatje voorbij komen dat de wattages, hè, vergeleken bijvoorbeeld met een Pantani, die, die van toen ook wel eens is opgereden, natuurlijk, dat Vroom dan uh, veel minder scoort eigenlijk. Dus die blijft daar ver onder. Ja, nou, goed, dat is, dan is dat duidelijk. Hè. En, en dat is dan een feit. Dat vind ik een feit. En dan, dan heb je recht van spreken. Om te laten zien: van er is een bepaalde capaciteit van, van zuurstofopname. Een bepaalde capaciteit van, van gewicht. Die dan in kracht en wattage moeten worden omgezet. Nou, als dat bij de persoon past op dat moment. Dan, ja, dan, komt, het, dan komt het eruit. En dat heeft een bepaalde grens. Dat geloof nou, ik zeker. In. Maar tegelijkertijd, Steven, zei jij dat net ook. Kijk, in de jaren Armstrong. Die is ook honderd, honderdduizenden keren gecontroleerd. Precies. Nou, ik weet niet of het zo vaak was, maar toch. Nou ja, in ieder geval wel 500. Vaak, minimaal ja, 500 keer. Vaak gecontroleerd is nooit gepakt. Dus wie zegt mij dan dat er nu niet iets nieuws in het peloton is... wat, wat, wat wij nog allemaal niet weten en, en de controleinstanties ook niet? Dat, dat zou zomaar kunnen, maar dat, ja, daar moeten we ons nu niet al te druk over maken. Het zou natuurlijk te zot zijn om dat nu al te verwachten of te denken. Het is meer een deel dat, dat, dat hij zelf ook daadwerkelijk zegt... van die uitslag die ik nu heb gerealiseerd die zal over tien jaar nog steeds in de boeken staan. En dat... Ja, dat dat zegt wel iets, iemand die dat keihard stelt. Maar ja, ja. Goed, uh, daar moeten we ook maar van uitgaan. En, en iemand op onze site zegt dan... over een paar jaar zit Vroom ook te snotteren bij uh, Oprah Winfrey... Zeg maar over diezelfde tien mm. jaar. Dat is gewoon iemand die cynisch is dan? Ja, dat, dat is nu een beetje te ver gezocht. Uh, ik, uh, ik heb nu gewoon in de prestaties van de hele Tour gezien... dat, uh, dat er heel veel verschillen zijn. Uh, je moet echt goed zijn. Er zijn natuurlijk heel veel kanshebbers die allemaal er niet staan. He, bij de, binnen de top 10 zijn er heel veel kanshebbers... die van tevoren verwacht werden, die uiteindelijk eruit zijn gekukeld. Dat betekent dat je gewoon uh, 100% of 200% moet zijn in zo'n drie weken lang. En uh, ja, dat is, niet, dat is sowieso al niet eenvoudig. He, die voorbereiding die erop op, uh, op afgestemd moet, moet zijn. En dan elke dag uiteindelijk uh, niks tegenkomen. Ja, dat is, uh, daar neem ik me ook mijn petje van af, want dat is niet zo eenvoudig. En daar moeten we naar streven dat dat... Ook een unieke mis om dat te kunnen. Ja. Iemand op onze site ook zegt... je kunt stellen dat wielrennen nu de schoonste sport der sporten is. Geen enkele andere vorm van sport wordt zo streng gecontroleerd. En wordt het dopingvraagstuk zo serieus aangepakt. Ben je dat met deze meneer of mevrouw eens? Nou, daar zijn we natuurlijk al jaren mee bezig om, om structureel te kijken van hè, hoe kunnen we het, het minimaliseren. Hè? De, ik denk dat dat uh, terecht is door, uh, door het, daar het initiatief in te nemen. Het enige initiatief in de in hele breedte van alle topsporters. Uh, maar aan de andere kant krijg je natuurlijk wel, daar hebben we daar wel de klappen van gekregen. Alleen, ja, die klappen moet je overleven. En, en ik, ik zie dat dat daar nu een kentering in en ja door die prestaties die er op dit moment geleverd worden door door menigeen ja, gaat het de goede kant op? En ik denk dat, uh, dat alle andere topsporters op, uh, op hoog niveau uh, in de breedte daar uh, een, een lering uit moeten kunnen trekken. En uh, daar uh, hun steentje aan bij kunnen dragen mm. in de toekomst. En uh, vanuit het wielrennen hoor je toch heel vaak van ja, wij, wij liggen voortdurend maar uh, onder die schijnwerpers. Hè, uh, terwijl uh, uh, andere sporten veel minder. Nou ja, kijk wat er dit weekend gebeurde in de atletiekwereld: Precies. Tyson Gay, Asava Powell. Uh, twee hele grote met nog twee toppers erbij trouwens. Betrapt op het gebruik van doping. Ja, het is een berichtje dan in het journaal, maar heel groot... Ja, hoewel in Amerika zal het wel heel groot worden opgepakt... maar heel groot zien we het hier dan ook niet. Is dat, uh, is dat dan terecht? Nou, dat, is, dat, dat het terecht is dat ze gepakt wordt. Het is ook out of competition control. Dus in wezen werkt, heeft het effect op te zorgen dat je op tijd topsporters controleert. Hè? Dat, dat iedereen gelijk wordt gesteld. Alleen aan de andere kant, ja, als je dan de berichtjes leest, ja, dan is dat minuscuul en minimaal. Dat moet dan misschien groter uitgemeten worden. Aan de andere kant, ja. Uh, de straffen die daarvoor uh, moeten zijn, die, als die gewoon keihard zijn... Uh, daar moeten we denk ik toch naartoe. En dan, zul, dan zal je merken dat dat gewoon uh, veel minder zal gebeuren. Ja. Van de week was Stefan Matschiner op tv. Die is betrokken bij het bloeddopingsschandaal... Uh, waar ook Rasmussen uh, in, in genoemd wordt. Hè. Uh, hij zei zaterdag dat hij verwacht dat deze Tour schoner is dan de afgelopen jaren. Maar hij zei, ik steek voor geen enkele renner. Ook niet voor Bouw en Lau, zoals we ze tegenwoordig in Nederland noemen. De hand in het vuur. Ja, goed. Iemand die uh, daar middenin heeft gezeten, die misschien dingen weet. Uh, ik, ik, ik heb zoiets van, uh, ik kijk nu puur naar uh, waar deze jongens vandaan komen. Uh, hoe hun levensstijl is geweest, uh, hoe, uh, hoe, hoe ze met de sport in aanraking zijn gekomen. En hoe, hoe talentvol ze toch wel zijn en daar heel veel jaren van nodig hebben gehad om op dit niveau te kunnen komen. En dat lukt nu toevallig. En uh, daar, uh, daar kijk ik naar en daar ben ik blij om. En, en dus machine moet dan ook maar met bewijzen komen... niet maar zo Ja, natuurlijk. je kan heel makkelijk roepen. Maar je komt dan met feiten en, en die zijn er op dat moment niet. Die zijn niet vindbaar. En... Uh, en daar blijft het bij. En ik, denk van, ja, weet je, ik kijk nu, ja, als lief, willen liefhebben, als, als uh, in en nieren hetzelfde hebben uitgevoerd en nog steeds graag doe uh, kijk ik naar, inhoudelijk naar de prestaties die mensen leveren, naar, de, naar het karakter wat, wat er op dat moment uh, wordt verlangd en geëist. En als, je dat, als je dat op televisie uh, uh, nadrukkelijk ziet gebeuren, ja, daar heb ik bewondering voor. Ja, want het wielrennen lag behoorlijk op zijn rug, zou je kunnen zeggen. Um, nu door de prestaties van de Nederlanders in de Tour, maar toch ook ja, wat Vroom ook laat zien, krabbelt het weer wat op. En het zou toch echt voor de sport nou, de doodsteek zijn... als nu toch blijkt dat een van die jongens ook pakt. Dat zou zeker de doodsteek zijn. En uh, daar gaan we vanuit dat het niet gebeurt. Nee. Jij gelooft daar heilig in, hè? Ik geloof er... Ja, goed, ik moet er wel vanuit gaan. Maar uh, zeker weten doe ik het ook niet. Maar uh, als ik zie uh, wat we zelf al in een soort gesprek al tegenkomen allemaal... dan denk ik van... Het moet toch wel heel frappant zijn uh, dat daar toch nog iets uit, uh, uit een, een bepaalde hoekje komt uh, dwarrelen dat het verkeerd zou zijn. We gaan kijken of het publiek dat ook vindt. Ik kom zo meteen graag bij jou terug, Steven Rooks, om de reacties van onze luisteraars door te nemen. De stelling dus, het gespeculeer over dopinggebruik in deze tour moet ophouden. Dat is uh, die stelling dus, uh, bijna 800 mensen gestemd. 53% is het daarmee eens, 47% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag schoenmakers uit Nieuwkoop. Ik heb gisteren de etappe gezien en ik heb hem zelfs opgenomen. En in de langste toeretappe van deze ronde viel toch wel heel erg op... dat Chris Froome op de flanken van de Mol van Toe... tot drie keer wegsprong bij zijn directe tegenstander... met een ogenschijnlijk te klein verzet, heet dat tegenwoordig. Hè? Mm -hmm. waarbij de tegenstander in no time op tien seconden achterstand werd gereden. Ja, gezien het duistere verleden van de toer... Uh, ...gevolg bij het feit dat dit de honderdste tour is... ...die dus een eeuwigheidsstatus zal krijgen... ...is het niet denkbeeldig, zeg ik, hoor goed wat ik zeg is het niet denkbeeldig natuurlijk dat, dat eh, mensen eh, van alles verzinnen... om in ieder geval bovenaan te eindigen, zo, het zo vertalen. Ja, maar, maar, ja. Met, met, met, want u zit nu ook te speculeren, hè? dus eh, ja. vindt u dat dat kan... na de prestaties die we dan bijvoorbeeld gisteren gezien hebben... of, of zegt ja. u, nou, dan, dan moet ik ook echt het bewijs eens zien en dan mag ik dit zeggen? Ja. Ik, ben, eh, ik ben het volledig eens met, eh, met het feit dat het eerst bewezen moet worden. Maar aan de andere kant moet je natuurlijk ook zeggen... Er er zijn renners geweest van naam die vroeger uh, op de Duvel en Zouwemoer uh, bezoeren ja. uh, dat ze niet gebruikten. En, uh, uh, ik zou wat dat betreft aan uw gast, uh, Steven Rooks, die ik zeer hoog heb zitten overigens, willen vragen als toen hij in 88 de Alp Du West bedwong, als hem dan gevraagd zou worden van joh, heb jij doping gebruikt? Uh, of die dan ook zo eerlijk was geweest om het dan ook maar ja. gelijk te zeggen. Hij is er later wel uh, op teruggekomen, trouwens, in een uitzending van een Reporter. Maar uh, ja, duidelijk. Uh, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met René Pijnen. René Pijnen, oud Render ook. Nou, ik ben een achterneef van hem. Oh, neem me niet kwalijk. Ja, dus uh, René, uh, zijn vader en mijn vader, dat zijn volle neefs. Oké, okay, nou maar ik dacht een bekende naam in de wielersport. Maar... Ja, dus, ja, ja, ik ben de familie van. Okay. Maar uh, ik ben het eens met de stelling... Ik vind dat het gezeur over dopinggebruik moet ophouden. Uh, alleen maar om één feit. Als mensen de ogen goed open doen... dan zien ze dat dit jaar de Nederlandse ploeg in één keer mee kan. Dat wil dus zeggen, als mensen stoppen met gebruik... want ik denk dat iedereen gewoon de angst in zijn, leven, in zijn lijf heeft... om nog iets te gebruiken om gepakt te worden... dat in één keer onze Nederlandse ploeg naar voren komt. Is dat niet... Is dat niet... Iets dat je denkt van, hé, hey, hoe kan dat nou, nou? Maar goed, in die Nederlandse ploegen, ook van een, jaar, een paar jaar geleden... Daar, daar weten we nu toch wel. nou, Michael Bogert is naar voren gekomen... die heeft gezegd, ja, ik heb dat ook gebruikt uh, ja. in die jaren... en toen reden we ook mee. Dat is zo, maar... Kijk, op dit moment denk ik echt dat mensen angst in de lijf hebben... om iets te pakken, want als ze gepakt... we kijk naar, Greg, of, naar uh, Lens Armstrong, die is helemaal afgebroken... Ja. Die moet premies terugbetalen. Die moet je processen aan zijn broek. Ja. U, gelooft, dan... u gelooft in de schone sport op dit moment? Ik geloof, nou, ik zal niet zeggen dat die helemaal schoon zal zijn. Maar ik denk dat het toch echt gereduceerd is, hoor. Dank u wel, meneer Pijnen, Stand.nl, goedemiddag. Ja, met Jan Zuidervaart. Als ik het goed heb, ben ik in de, in de R. Kom maar op, Jan. Ja, moet je luisteren. Ik, ik, die discussie moet stoppen, inderdaad. Af en toe is er een nuance van... Ja, de, de renners zijn geoptimaliseerd aan de start. Kijk... Eh, ze gebruiken allemaal zoveel mogelijk om uh, net tegen de normaalwaarde aan te zitten. Je mag bijvoorbeeld uh, een hemelto hebben van 50 geloof ik. Maar nou, dat heeft een gewone sportman helemaal nood nodig. Dat is een HB van 10. Het is mijn oude vak. Dus ik vind ook als we doming gesproken moeten, moet je echt met artsen spreken. Want die weten wat ze er allemaal in stoppen en niet. Wat wel net kan en niet kan. Je, je hmm. vult je testosteron een beetje aan. Je geeft een beetje uh, antidiuretica. Nou, je zit de er aan in. De HB in. is precies op op dat moment dat je naar voren wil spuiten. Ik bedoel, geloof nog niet dat uh, de medische staf stilstaat. Dan ben je naïef in Amerika. Maar, maar, met, maar uh, mogen we daarover speculeren, vind jij? Of moeten we gewoon, uh, daar nu eens mee ophouden? Gewoon af en toe even zeggen van... Uh, ja, ze zijn wel heel erg fris of super fris. En dan hou je erover op. Want iedereen <laughs> zit naast na hemel te krijgen van 50. Dat is echt een krankzinnige waarde. Ah, Oké, okay. dankjewel. Stam. NL, goedemiddag. Goedemiddag met Marijke Wigvink. Marijke. Uh, het is helemaal niet zo dat ik nou zo'n tour vanavond ben. Ik luister uh, naar de radio, dat vind ik prettiger. Uh, maar uh, ja, ik vind het wel gezeur. Het, het, het wordt gezeur. Uh, die mensen doen hun best. Het kan maar zo zijn dat ze wel wat gebruiken. Maar dan vind ik dat je niet alleen je als journalist nu moet toeleggen op de Tour de France. Maar kijk dan ook eens veel breder naar alle andere sporten. En wacht dan eens af als de controle is geweest. Want ik denk dat uh, ook over de hele breedte van de sport... andere sporten ook... dat controle steeds strenger gaat worden. Want je ziet nu maar weer bij de atletiek zijn er ook weer twee ja. uh, uitgevallen. Maar wat ik straks ook al zei in het uh, voorgesprekje, ik heb echt het gevoel dat uh, de journalisten op het ogenblik weinig vat hebben op dingen... en dat ze voor elke oplossing die er is wel weer een probleem weten te bedenken. En u zegt, we moeten nou eens een keer even vertrouwen ja. hebben... Ook in de controles en in de renners op zich. Dank u wel. Stampen.nl, goedemiddag. Ton Robbers uit Uggelen, waar in augustus weer een ronde van Uggelen wordt gereden. Maar natuurlijk... En dat een hele, er gaan duizenden mensen naar kijken. En of ze nou wel of geen doping gebruiken. De sport blijft overeind staan. Ik ben zelf geen wielrenner. Maar ik wil wel even zeggen dat toen de Olympische Spelen voor de eerste keer in Griekenland werden gehouden, was er nog geen wielrenner. Maar er was er wel doping. En de hele samenleving is vergeven van stimulerende middelen. Of het nou van examen gaat, of dan met je werk. Ik denk dat er een bepaalde norm moet zijn. En dat we niet het uiterste puntje moeten gaan opzoeken ten aanzien van sportbeoefenaren. Als ik dan hoor dat zo'n schiesling met een voor Bijvoorbeeld ontsteking moet stoppen op Wimmelden. en dat hij een speciale medische indicatie moet krijgen om antibiotica te mogen gebruiken, en dan denk ik dat we doorgeslagen zijn. En ik denk doping is niet tegen te gaan, maar probeer de extreme tegen te houden. Maar gaan dit niet zo, en met name dan tijdens de Tour de France... weer zo onder de aandacht brengen. Ja. Uh, gisteren, het was een fantastische sport weer gisteren op de van toe. En er uh, genieten miljoenen mensen van. En als ik naar een jazzartiest luister, dan weet ik ook dat hij Poten zit. En dan geniet ik ook van zijn muziek. <laughs> ja, ja, dat, ja is mooi, dat, dat is wel een mooi bruggetje. Levert vaak de mooiste muziek op trouwens. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Johan van Dijk. Uh, ik heb gisteren de hele middag op het puntje van mijn stoel gezeten. En ik heb geen seconde aan doping gedacht... En ik denk dat we echt op moeten houden met die flauwekul, want um, het wordt niet meer zo leuk. En als we in een bank binnenstappen voor een hypotheek, dan vragen we ook niet keihard aan die bankdirecteur hoeveel poten draaien we nu uit. Nee. En, dus, terwijl iedereen weet dat dat heel erg veel gebeurt. Maar ja. dat lef hebben we ook niet. Dus het, het wielrennen is eigenlijk gewoon het gewone leven, zegt u? Dit hoort bij het leven en dit hoort bij de sport. En we moeten elke sport dan onder een vergrootglas leggen en om het wielrennen op deze manier aan te pakken is niet eerlijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, u spreekt met Geert Wever vrienden. Nou, ik vind het eigenlijk wel jammer. Maar ik kijk inderdaad wel eens zo met een oog van vroem, die ging me dan te snel omhoog en dan dacht ik daar gelijk weer aan. Maar dat heeft ook de sport over zich afgeroepen in het verleden. Maar je moet het inderdaad, je moet die doping meer zien als voedselsupplementen, zeg maar, die nodig zijn om mensen over al die bergen te brengen. En uiteindelijk zeg maar behouden, aan de finish te eindigen. En dat ze wel. Uh, iedereen in de ogen kunnen kijken. Ja. Maar goed, dat het wel eens een middeltje maar, heeft uh, maar geloof, nodig. Maar gelooft u dat dat nu meer of minder is dan de vroeger? Nou, ik denk wel dat het nu minder is. Dat zie ik aan de uitslagen, omdat ze soms ook kapot zijn. Alleen er zullen al alweer mensen zijn die hebben alweer nieuwe middeltjes ontdekt die nog niet uh, zeg maar, door de door de controle kunnen worden eruit gehaald. En dan dat zal altijd blijven, maar het is ook al heel lang zo. Dus uh, Samson, nou ja, dat is dan een voorbeeld met die amfetamine en die drank. Mm -hmm. Maar goed, dat was toen ook al zo. En ik heb al die tijd heb ik met plezier gekeken. En nog steeds. Geweldig vind ik het. Oké, okay, dank u wel. Stamppot goedemiddag. Ja, goedemiddag, Jacob. van Koop. Jacob. Ik uh, vind het, uh, ik ben het oneens met de stelling, want ik vind uh, ze moeten uh, de verantwoording afleggen, wel ook voor het verleden. En uh, de journalisten moeten niet altijd blijven zorgen, daar gaat het om. Maar in de, de journalisten zijn in het verleden wel uh, vaak uh, te volle geweest naar de renners toe in verband met doping. Ja. En, en dus dat mag best kritisch, zegt u? Het mag best kritisch. Uh, ze worden ook wel betaald. En de politici worden ook uh, flink uh, ja. uh, aan de tand gevoeld over bepaalde onderwerpen. Okay. Die in niet zinnen. En dat is voor de renners pre precies eindig, vind ik. Zo is het. Dank u wel. Standpunt okay. NL uh, sluit hier de lijnen voor de luisteraars. Ik ga snel terug naar Steven Rooks, die meegeluisterd heeft. Uh, Steven, wat vind je van de reacties? Ja, zeer goed. Uh, over het algemeen. Uh, wat dat betreft uh, is iedereen het uh, er wel mee eens. Dat, dat er gekeken moet worden naar de, de sport die op dat moment getoond wordt. En uh, kijk, zo'n zo zo meneer die dan over vroom spreekt. Uh, dat hij eventjes op een weg demureert ja Het houdt hij natuurlijk ook niet uh, tot en met de top vol. Het zijn allemaal van die momenten, namelijk prikkelingen. die uiteindelijk een ander doet, uh, doet pijnigen. En dat is denk ik uh, nodig. En dat heb je of dat heb je niet. En dat, uh, ja, dat, dat ontstaat. Dat ziet er dan misschien heftig uit, maar uh, ja, dat is, uh, uh, dat is altijd geweest. Iemand die, die staat er altijd wel ergens uh, iets boven. En uh, ja, dat, uh, dat maakt het uiteindelijk dat zo'n render. Een, een topper is. Nou, iemand zei dat die Nederlandse jongens nu zo goed mee kunnen. Dat, dat is ook... Uh, want hè, we gaan er van, altijd vanuit dat onze Nederlandse jongens... die doen dat niet, al jaren niet. Terwijl intussen blijkt dat, dat, dat, dat, ook, dat die ook gewoon meededen natuurlijk. Ja, maar goed, dat, is natuurlijk, dat was er natuurlijk al in tweede, tot 2005, 2007. Er zijn natuurlijk in 2008 met, het, met, met de wereldbouw, bloedpaspoort... en out of competition controls heel veel dingen veranderd. En, en dat, dat kun je wel stellen. Ja. Dat daar uiteindelijk een kentering is gekomen... die, uit de, die de sport uiteindelijk weer op een bepaald niveau heeft gebracht... waar iedereen gelijk in is. En een andere meneer die zegt van ja, hemel te kietwaarde van vijf, dat is natuurlijk onzin, want dat mag helemaal niet meer. Alle wow. epo die in je bloed gevonden wordt... wordt gelijk afgestraft en uh, positief bevonden. Maar heb jij ook het idee, als je zo ook deze tour volgt... dat, dat hè, want we zien mannen als Sleck en, en uh, Evans en, en noem ze maar want die gaan ja. er allemaal af, dat, ja. dat, dat dat allemaal inderdaad meer gelijk is. Is geworden. En dus eerlijk. Ja, niet? Gelijk, kijk, Evers, he, Evers heeft in een, in een waardeloos uh, slechte omstandigheden... rond ronde vitale gedaan. Dan wordt hij derde. heeft natuurlijk enorm veel kracht gekocht. Die meneer is ook 35, wordt 36. Uh, en slecht is al anderhalf jaar slecht. Uh, ja. Mentaal. Missen zijn broer. Uh, dus we kunnen ook niet zomaar even verwachten... ondanks dat ze talent hebben... dat ze dan in één keer zo'n Tour de France eventjes gaan schitteren. Hè. Dus zo zijn er natuurlijk meerdere jongens. Dat uh, is een Hesjedal. Uh, ja. Die ook uh, verwacht zou zijn. Uh, uh, noem maar op. Dus er zijn er een aantal die goed zijn. En er zijn een aantal die door het ijs zijn gezakt. Ja. Van de broek die is gevallen, die zijn we kwijt. Ja. Maar aan de andere kant kun je wel stellen... Ja, als Nederlands kwalitatief eh, die, die we wel jaren zagen aankomen ja, dat is verleden jaar eigenlijk een beetje teniet gedaan door die vreselijke valpartij ja, ja, ja. dat is nu niet gebeurd en nee. daarom hebben we nu een top 5 met de twee ja. Nederlandse renners. Steven dankjewel we rekenen op Bouw en Lau en Dave Zo Brailsford van Sky die heeft gezegd ik wil alle gegevens die wij hebben wil ik aan de, de WADA geven dus dan kunnen ze precies kijken wat er wel en niet wordt gebruikt bij ons. Nou, het zal er ongetwijfeld ook over gaan zometeen na tweeën... want dan is er Radio Tour de Frans op deze rustdag met Dionne de Graaf. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Ligt u al lekker in de hangmat? Weer of geen weer? Dit is de Nederlandse Zomer. Dat komt niet tot...